Slam FM Foonfuck En dus is elke ochtend in de ochtendshow tijd om iemand in de zeik te nemen Slam FM Foonfuck, vandaag Dierendag met de vraag in de Foonfuck wat doe je nou als jouw hond van jou af wil op Dierendag in plaats van andersom even met asiel bellen Spreek met Belinda Goedemorgen Belinda, spreek ik met het asiel in Almere? Almere in Krijlo, ja Oh fantastisch zeg, goedemorgen Goedemorgen. Uh, met Gartus uit Zitart. hallo. Hallo. Uh, uh, ik heb een vraag. Ik heb, uh, ik heb er vier honden thuis. Ja. Uh, Jeffy, Lara, Brutus en Maurice dan. En uh, ik uh, nou ja, dat klinkt misschien een beetje raar, maar ik praat dus elke week op vaste tijdstip even met de honden. Mm -hmm. Dus in de zogenaamde hondenfluister, ze dus noemen je ook wel de hondenfluisteraar uit Zitart. Misschien heeft het wel eens allemaal ja. gehoord. Nee, nee, oh. nee. Nou, maar zou best kunnen. Ja, en dan vertellen ze mij dus wat ze bijvoorbeeld dwars zit of een stoelgang nog lekker loopt, kwispelfrequentie... Ja. dat soort dingen. Ja. En dan heb ik ze eens gevraagd in de afgelopen... fleece sessie, wat zouden jullie voor dierendag willen? En dat is het uh, natuurlijk. En, ja. en, en Jeffy die wil kluifjes... en Lara wil gewoon even staan met de hand van de buur. Brutus wilde zwemmen in de vijven bij de eentjes. En ja. Maurice die gaf me alleen maar steeds... steeds een adres door. En, oh? Ja, en die, die kwam maar groene kade weg... Groene ja. Kadeweg, Almere, Almere keek steeds door. En ik snapte dat niet. Dan heb ik het even opgezocht, want dat blijkt jullie asiel te zijn. Ja, dat klopt. En nou klikken Maurice en ik de laatste tijd al niet zo lekker. Ik ben een ja. tijdje hondsberoet geweest en ik ben niet met hem gaan lopen. Dat neemt hij me nog steeds kwalijk, volgens mij. Ja. En hij is sowieso de laatste tijd gewoon moeilijk te peilen. Het is een box ja. het is een bokser. Oké, okay, ja, de eigenwijze kopjes. Ja, dat schijnt altijd de uh, honden te zijn. Ik wil er ha, rare, rare gewoontes zien. Als er wordt aangebeld, gaat hij bijvoorbeeld standaard in de hoek zitten. Dat soort oh. dingen, weet je wel. Ja, heel raar voor een bokser. Maar, ja. nou, nou vroeg ik me af, kan ik hem morgen komen brengen? Want dat is denk ik gewoon wat hij wil. Hij wil niet meer met me wonen. Hij, hij wil naar jullie asiel op een of andere manier. Stuurt hij me daar de hele tijd naartoe. Ja, maar weet u wat het probleem is? No. Want u wil Maurice afstaan, zeg maar, hè? Dus Maurice, Maurice, ja, de hond, ja. Maurice wil gewoon echt weg bij Die me. wil weg, ja. Dat geeft hij constant aan in de sessies. Alleen het probleem is dat wij regiogebonden zijn en alleen honden mogen aannemen uit Almere. En niet uit Zittart. Heeft u een momentje, in... dan vraag ik even wat Maurice... Uh... Ja, vraagt u dat maar even ja, aan Maurice. Maurice? Het is... Wacht, ik geef het even aan de telepathisch. Ja. Ja, dat is niet leuk. Nee, dat is helemaal niet Ja, daar is hij niet blij mee, begrijpt u wel. Nee, nee, dat hoor ik ja. Um, dus ik zou eerst naar Almere moeten verhuizen? Ja. En dan eventueel met Maurice langskomen, maar hij stuurt me zo specifiek naar uw asiel. Ja, ik vind het heel fijn en uh, we hebben ook inderdaad een heel goed asiel, maar ja, de afspraken van gemeenten zijn zo dat het echt regionaal gebonden is. En Almere mag echt alleen maar dieren uit Almere aannemen. Oh, fiel, ja, Maurice, ja. Rustig maar. Ga maar, even, ga maar even in de hoek zitten. Ja, daar is hij uh, van overstuur. Dat ja, dat... Nou heb ik wel uh, vrienden in Almere wonen. Als ik hem nou daaraan overdraag, kan ik dat misschien. Uh... Dat, dat kan ik u niet verbieden. Ga ik het zo proberen op te lossen? <lacht> ik denk dat Maurice, Maurice krijgt ook een stuk vrolijker met hem. Ja, ja wil niet. We gaan naar een Willem in Almere. Oké, okay, dank u wel tot zover oké, maar mag ik even vragen, meneer, meneer, meneer, meneer? Ja, ja, ja. Mocht u Maurice komen brengen? Maurice de hond, ja. Wilt u ons laten weten? Wat zegt u? Wilt u het dan wel even aan ons laten weten? Zodra ik met Maurice de hond langskom, dan hoort u van mij. Helemaal zeker weten. Zeker weten. bedankt. Ik zal het hem ook even vragen dat hij me eraan herinnert. Geef hem maar een dikke knuffel. Ja, lastig. Oh, dat vindt hij fijn. Nou, hij luistert nu in de speaker. Dag! Dag! Slim met hem.